Nu een gratis Apple iPod Shuffle, te waarde van 49 euro... als je 4900 r inwisselt bij Dixons. Dus kom tijdens het EK langs... of kijk op Dixons.nl voor meer spectaculaire inruilkortingen. De tactische wissel van Dixons. Haal eruit wat erin zit. Ga naar gtp.nl voor een vrijblijvend adviesgesprek... en vraag ons een nieuwe trainingengids aan. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is uh, twee minuten over zeven en uh, ja, alles lijkt wel weer klaar voor de tweede helft van Nederland-Denemarken. Grote vraag natuurlijk, staan dezelfde elf op het veld voor Nederland of heeft ons coach van Marwijk gewisseld? Jack van Gelder en Bas Ticheler in het metaliststadion in Graekel. De vraag die vrij snel te beantwoorden is. Omdat Van Marwerk dat nooit doet. Uh, om meteen te wisselen na 45 minuten. Hij uh, doet dat uh, meestal als hij uh, zijn eerste wissel in een noodsituatie gaat doen. Tenzij er natuurlijk een blessure is. Een minuut of vijf, uh, Dan wel 10 na het begin van de wedstrijd. En uh, het lijkt mij dat hij uh, dat snel moet doen. Zoals ik uh, ook al zei. Uh, vlak voor de rust. Dan moet een uh, controleur af. En, uh, of een controleur in ieder geval met aanvallende intenties. Want om twee man uh, voor het verdedigende blok te houden. Zowel Van Bommel als de jong is gewoon te veel. Omdat de voortzetting naar ...van de jong goed is. Maar de aansluiting naar Van Persie... Gewoon ...bijna niet te overbrug lopend gezien. Omdat Snijder en Avelay en Robben te ver van de bal afstaan. En dus de afstanden dan te groot en te risico worden voor een passing. Overigens bij de Denen zie ik ook op dit moment geen wissels binnen de lijnen. Zodat de tweedezelfde dezelfde aan de tweede helft gaan beginnen... ...met die 1-0 voorsprong voor de Denen. Verkregen door het van Kroon. Denen na 23 minuten. En Nederland moet dus in de komende drie kwartier iets gaan doen... Want een nederlaag hoeft niet Funes te zijn, maar is bijna rampzalig zou je kunnen zeggen. Maar er kan nog veel gebeuren en laten we hopen dat Nederland het nog omzet in iets positiefs. 2 juli 2010, het wereldkampioenschap van twee jaar terug in Zuid-Afrika. Toen was het halverwege 1-0 in het duel tussen Nederland en Brazilië. En gaf niemand er nog een stuiver voor. Een andere wereld, een andere tijd, dat begrijp ik allemaal best. Maar zeggen: De wereld is nog niet vergaan als je halverwege met 1-0 achter staat. Maar dat er ook inderdaad op het veld voetballend wat moet verbeteren, dat is duidelijk. De bal is klaar. De Denen gaan de tweede helft zo in gang zetten. Zoals gezegd dus met dezelfde spelers als Voorrust. Bentner en Eriksen staan er klaar voor. Rommedal gaat meteen het op een lopen zetten aan de rechterkant. Er zal dan iemand de paas moeten geven. Dat doet dan gek genoeg niemand, zodat Rommedal maar weer terugkeert richting terug de middenlijn. Als de bal aan de voetenlift van de twee centrale verdedigers, nou niet allebei tegelijk, want dat kan niet, maar wel aan die van Akker en die paas naar Bender. Bender raakt de bal niet helemaal goed met het hoofd. Willem speelt de bal terug. Uh, Vlaar die heeft wat hij wel vaker heeft, terwijl het nu heel goed afloopt, even ruzie met de bal. Maar dan een goede pasing van Willem's naar Snijder. Uh, Snijder krijgt uh, een klein duwtje in de rug wanneer Nederland haalt bal bezit. Via Van Bommel gaat de bal, uh, omdat hij op werd gejaagd door Ziemling... even naar de rechterkant van het veld naar Van der Wiel. De vleugels uh, gaan wat uh, verder naar voren staan met Van der Wiel en uh, met Willem's, maar de bal is nu op de middas van het veld weer Heitinga. Heitinga. Gaat terug naar Vlaar. Vlaar dan uh, naar de Jong. Terwijl uh, in de bal nu uh, Sneijder kan komen. Krijgt de bal goed aangespeeld van de Jong. Sneijder naar de linkerkant van het veld naar Avalai. Avalai terug naar Sneijder. Sneijder terwijl eigenlijk uh, het leeuwendeel van de aanval is nu. Stil staat. Oega, Oegel, die beweging van Willems. Prachtige 1-2 wil die met Van Persen. Maar Van Persen heeft de bal niet terug. Van Persie gaat lopen. geeft heeft de bal in de breedte mee aan Affalay. Affalai draait dan eigenlijk ook weer de drukte in. Zo kwam er even door Willems. Lotenbene vaart in de aanval, maar is hij er nul weer uit. Want iedereen staat weer stil. Snijder, Affalay. Kaats, kaats, stuk en dan Willems weer aangespeeld. Nou die durft. Willems. Aan de linkerkant afvallij Sneijder loopt nu het strafhoekgebied in aan de linkerkant afvallij die draait naar binnen geeft de bal weer aan snijder die er nu net de twee meter buiten staat die kan schieten wil een twee met van persie van persie draait geeft de bal terug aan snijder laat hem net onder zijn voeten doorlopen het zijn van die kleine dingetjes of kan het alsnog van persie krijgt de bal net niet mee en kier verdedigt uit snijder in topvorm ik zeg twee jaar geleden die neemt hij wel goed mee en schiet maar dus ziet adaraf... er al altijd in maar ja, ben ik wel met je eens maar de ruimtes zijn heel klein en nederland maakt het zelf ook niet makkelijk omdat uh, als er getikt wordt toch altijd een extra aanname te veel in zit waardoor de verrassing weg is en het moment hem verdwenen terwijl Willems nu de bal binnenhoudt tot zijn eigen verbazing. Geeft de jongen een goede bal naar de rechterkant van het veld. Doet dat richting Van de Wiel. Van de Wiel uh, niet naar Robben. Robben komt naar de bal toe. Kan hem niet krijgen omdat uh, Paulsen dat goed afdekte. Dus gaat Heitinga maar over de middenlijn. Dan kijken of Heitinga er iets mee kan doen. Heitinga richting Van de Wiel. Nog niet echt gezien in de wedstrijd. Zijn man scoorde overigens. Uh, met balbezit nu voor Robben. Robben van de Wiel. Van de Wiel halverwege de helft van uh, de Denen. De versnelling aan de rechterkant van het veld is van Robben. Robben tussen twee maanden door. Gaat de punt van de 16 meter in. Gaat schieten. Die bal wordt aangeraakt. En uh, Nederland krijgt een corner. Goeie actie. goede flits. Maar het is ook wel een keer lekker. En uh, ondanks het feit dat ik een goed schot vond, dat hij uh, in zo'n ...situatie de bal een keer aflegt, uh, want dit is toch altijd een wat moeilijke situatie. De bal wordt overigens met de voeten weggegleden door de doelpunt te maken, Kroondeli. Het is uh, wat stilletjes in het stadion eigenlijk geweest de afgelopen minuten. Nu bij de hoekschop gaat het al zelf dan toch maar besluiten om weer wat uh, lawaai te maken. De supporters althans komt de hoekschop van Sneijder, die wordt bij de eerste paal bijna... ...nou ja, binnengekopt door Van Persie, is wat overdreven, maar Van Persie gaat wel met zijn hoofd naar de bal. Dan komt uiteindelijk tot de conclusie dat een, nou ja, hij raakt hem blijkbaar toch zelf als laatste... ...want de bal gaat achter en levert geen nieuwe hoekschop op. Maar de mogelijkheid is verloren. De Denen hebben de doeltap genomen. Paulsen gaat aan de linkerkant met de bal en al vandoor. Het wordt al langzaam maar zeker druk. De terugtocht via Ziemling. En dan het balletje breed naar Kier. Die wat heeft hij in zijn hoofd als eindstation van deze bal. Zou dat voorin voor in. zijn. Nou het tussenstation heet Eriksen. Ding Dong. Voor de richting Bentner overstappen op lijn 4. Maar de bal gaat terug via lijn 3 naar Ziemling. Uh, Ziemling uh, die uh, eigenlijk net buiten het 16 meter gebied staat. De bal uh, aanspeelt richting Kroondeli die uh, naar de bal toe komt. De hoogte van de middencirkel. Aan de linkerkant ontstaat er dan wat ruimte bij uh, Paulsen. die dat lekker vindt. Uh, maar uh, eerst is het Akker die wordt aangespeeld. Dan uh, Bentner in duel met Robben. Bentner wint dat. In ieder geval zeker op fysieke kracht. En ook houdt hij daar de bal dan aan over. Goede opening aan de rechterkant van het veld. Rommedal ligt de bal in de grond bij Jacobsen. Jacobsen gaat uh, in de combinatie met Eriksen. Eriksen Rommedal, Rommedal, Eriksen, Eriksen Tussen twee mannen geeft die bal heel goed. Nee, geeft hem niet goed uiteindelijk. Want die bal is te veel binnendoor gestoken. Waardoor Stekendenburger makkelijk in handen kan krijgen. En is het tempo nog niet al te hoog. Ook in het begin van die tweede helft. En ik zie bij Nederland nog steeds niemand warm lopen. En ik kan me toch voorstellen dat je iets zal moeten doen. Want Bert van Marwijk, we hebben het al eerder gezegd. Hij is een klaverjasser, geen pokeraar. Hij gokt nog niet zo snel. En misschien dat nu naar Nederland gaat scoren. met Van Persie die de bal helemaal mist. Maar ook niet gewoon mist die de bal uit de draai eh, raak moet schieten. Wat heeft Van Persie in een oranje shirt in vergelijking met een Arsenal shirt. Hoe is het te verklaren dat dit soort ballen er bij Arsenal allemaal ingaan. En bij het Nederlands elftal kost het veel en veel meer moeite. Maar misschien komt het nog. Want het Nederlands heeft wat meer druk met Van Bommel in balbezit. Die maakt dan een soort val waarvan niemand weet waarom krijgt dan ook nog een vrije trap mee die snel genomen is. Snijder vastgehouden blijft aan de bal van Persie. Komt hier dan zijn moment van Persie, nu met rechts. Maar de redding van Andersen op uh, de bal die hij in één keer nu... vanaf de andere kant probeert in de verre hoek te lepelen. Maar Andersen uh, staat daar op zijn post, te keeper. Maar ja, er zijn natuurlijk meer spelers geweest die in het Nederlands Elftal... zodra ze oranje aantrokken, eigenlijk uh, altijd ondermaats presteerden in de ogen van Velen. Ik denk aan Seedorf, terwijl hij weer de grootste club de beste wedstrijden... en de mooiste prijzen gewonnen heeft. Ja. Het is niet altijd even makkelijk, maar van Persie krijgt nu langzaam maar zeker... Laat ik het zo formuleren. Het krediet dat hij ook bij de bondscoach zal hebben. Zal het een keer opraken. Want ook de bondscoach zal dit zien en denken ja. Hij moet er toch een keer in. Ja, het balbezit is aan de rechterkant van het veld. Nederland zelf gaat ook beter spelen. Hij krijgt nu ook wat meer ruimte. creëert zichzelf ook meer ruimte. Hij heeft wat druk op het moment dat de denen in balbezit zijn. En heeft wat meer precisie op het moment. Dat je zelf balbezit hebt. Alleen het eindstation is tot nu toe nog niet gelukkig geweest. Maar misschien dat het gaat komen met Van Persie. Robben, Robben neemt de bal aan. Halverwege de helft van de Denen. Dan Van Bommel. Van Bommel kan geweldig schieten. schieten, die schiet. Oh! Wat een geweldige tetter en een redding van Andersen. Dat was het schot zoals we dat van Van Bommel zo graag zien. Nederland is echt op jacht naar de gelijkmaker. En dat voelen de Nederlandse supporters nu ook. Het moet nu ook gewoon gaan gebeuren. Die ene achterstand. Dat kan je je toch niet voorloven tegen weliswaar een heel behoorlijk, maar toch geen geweldig voetballand Denemarken. Weliswaar op de eerste lijst van de, de wereld. Maar dit zelf moet in staat zijn om een dergelijke tegenstander met een nederlaag naar huis te sturen. Voorlopig is het nog niet zo ver. De bal gaat op de rug van... Uh... Koendeli, komt de bal dan bij snijder, die gaat naar de achterlijn toe. Moet die bal goed voorgeven, is niet goed voorgekomen. Uiteindelijk Afolai uit de rebound wordt weggewerkt. En Decaire, maar Delen zelf, dan begint de Denen nu in hun eigen stafgebied te smeuren. Beduren. Ja, ze konden er niet meer uit. 51 minuten gespeeld. En uh, Oranje zet de Denen met de rug tegen de muur. Waar nu uh, Vlaar de bal op de eigen helft, maar hij is de enige die op die Oranje helft staat. Kan meegeven aan Willems. Robben aan de linkerkant staat. Willems loopt, geeft de bal mee aan Affalay. Affelaai gaat schieten. Affelaai gaat schieten. Ja, dat scheelt een half metertje. Vierde behoorlijke mogelijkheid voor het Nederlands elftal in, laten we zeggen, anderhalf, twee minuten. Affelaai met een goede versnelling is hij eigenlijk twee tegenstanders te snel af. En die bal, nou, het is een decimeter dat hij langs de paal vliegt. Dat zien ook de fans in het stadion trouwens. Want twee grote schermen tonen hier ook gewoon. De herhalingen voor de supporters en waarom ook niet trouwens. Twee het moet wel worden. gaan gebeuren. 52 e minuut, het is een schiettent. Zoals ze die op Tivoli in Kopenhagen niet kennen. Maar Nederland heeft er tot nu toe nog niks in gekregen. En krijgt ook geen extra kans om, misschien binnen een paar minuten, weer tot een schotkans te komen. Alhoewel de Denen laten zich ver terugvallen. En Nederland beseft dat dit het momentum is om op gelijke stand te komen met Robben. Bij Nederland loopt nog niemand zich warm. Bij de Denen wel. Robben tussen twee man in. Heeft die bal voor zijn linkervoet? Tikt hem terug naar Sneijder. Weer een schot van Van Bommel? Nee, aan de rechterkant van het veld. Afvallaai dan. Rand 16 meter. Corner. En ja, dit kan normaal gesproken uh, uiteindelijk niet uitblijven, doelpunt voor Oranje. Nu komt ook Vlaar mee naar voren en Heitingaar komt mee naar voren. Robben gaat de corner nemen, het is uh, voor Nederland de tweede in de tweede helft. En kom op nou Nederland, uh, 1-0 tegen de Denen, waar zijn we mee bezig? Van Bobbel krijgt de korte corner, die gaat lopen met de bal. Het strafstofjebied in. geeft de bal ervoor via een hoofd van ik denk Paulsen. Nieuwe hoekschop voor het Nederlands helftal, daarmee komt de teller op 6. dat zegt allemaal niet zoveel. Maar wat het wel zegt dat in de eerste minuten van deze tweede helft de Denen werkelijk niet meer weten waar ze het moeten zoeken. En totaal achter het Nederlands zelf en de feiten, wel bekende feiten aanlopen. Hoe van Robert, dan komt die bal. Heet ik ga, komt een er meter over. En die vliegt zoals Vlaar in de eerste helft een keer deed bij de eerste paal naar de bal. Nou zouden die denen toch inmiddels wel moeten weten dat al onze corners of kort worden genomen of daar terecht komen. Maar blijkbaar hebben ze nog steeds geen idee. Profiteer ervan zolang het kan. Maar Heet, ik ga profiteren dus niet. Want de bal over. Over de doeltrap snel genomen, althans snel, maar in ieder geval genomen. Andersen speelt hem naar Kierkier, Kier naar Jacobsen. Jacobsen speelt hem door naar Quist, Quist tussen twee mensen in naar Rommedaal. Kan de bal aannemen en dan kan opeens aan de linkerkant, uh, van de linkerkant naar de rechter Eriksen komen. Christian Eriksen heeft Van Bommel bij zich. Uh, is een duel wat we volgend jaar eventueel kunnen verwachten als Eriksen bij Ajax blijft in de confrontatie tussen Ajax en PSV. Kroon Deli, Kroon Deli maken van het doelpunt. Gaat uh, misschien uh, op jacht naar de tweede. Tussen twee man in. Houdt die bal goed onder controle. Aan de linkerkant komt Paulsen. Uiteindelijk wordt de bal dan toch even richting Siemling gespeeld. Siemling tussen twee man in. Paulsen nog steeds de Denen in balbezit. Op 16 meter van de achterlijn. Op 2 meter van de zijlijn. Palsen met de actie. Gaat het 16 meter gebied binnenkomen. Is gevaarlijk. Zit er een voetje tussen van Van der Wiel. Maar Palsen houdt nog steeds de bal. Gaat ook nog de achterlijn zoeken. Heeft de achterlijn gevonden. Gaat die bal voorgeven. Een enorme kans voor de Denen En uiteindelijk is het Avelay die de bal voor Corner moet wegtrappen. Een miraculeuze actie van Palsen. Die laat zien dat Van der Wiel een typische Ajax-verdediger is. Namelijk hartstikke leuk kunnen aanvallen en zo nu en dan een goede voorzet kunnen geven, maar verdedigend buitengewoon kwetsbaar. Ja, dat zagen we in de oefenwedstrijden tegen Bulgarije en Slowakije eigenlijk ook. Want toen liet die zich toch ook een paar keer behoorlijk op bijna dezelfde manier foppen. Paulsen is wel echt een back die dit kan en dat laat hij maar weer eens zien. Dat levert de Denen een hoekschop op. Ziemling neemt die bal kort, wordt teruggekaatst, maar Snijder zit er dan zo fel op in duel met Eriksen dat die bal door Eriksen wel wordt geraakt, maar niet terugkomt bij het Ziemling en over de achterlijf verdwijnt. Zo heeft Denemarken de tweede hoekschop mogen nemen, de eerste in de tweede helft, maar. Doen ze er echt helemaal niets mee. Op de monitor krijgen we nog een keer de missen van Van Persie uit het begin van de tweede helft voorgeschoteld. Waar hij de bal die snijder hem gaf zo in één keer gehoekt. wil afvuren op het doel, maar er werkelijk volledig langs maait. Dat oogt op meerdere fronten pijnlijk. Een constatering na 55 minuten, waarin Nederland dus wel geprobeerd heeft om de Denen terug te duwen op de eigen helft. Dat is ook wel gelukt, Er zijn ook kansen uit voorgekomen, maar het staat nog altijd 1-0 voor Denemarken. En Denemarken komt weer wat beter in de wedstrijd, terwijl aan de rechterkant van het veld Jacobsen wordt weggestuurd. Wordt de bal uiteindelijk van Romedaal richting Benten gespeeld. Benten buiten de 16, nu gaat Van der Vaart als een gek rentie naar binnen. Ik heb geen idee wat er aan de hand is. Is dus het balbezit nu... Voor uh, Eriksen. Eriksen aan de linkerkant met Bentner. Bentner gaat het punt van het 16 meter gebied op zoek. Is oppassen geblazen. Bal wordt er uiteindelijk geschoten. Maar komt terecht op de voeten van Heidiga. Bij Nederland loopt nog steeds niemand zich warm. Alleen van de vaart is snel de, de kleedkamer ingerend. En uh, heb ik toch zoiets van Bert van Marwijk? we vinden het geweldig dat je heel veel vertrouwen geeft aan vaste waarden in het elftal. Maar je zal toch iets moeten gaan forceren, ondanks het feit dat Nederland in de tweede helft veel beter speelt uh, het begin van de tweede helft dan in de eerste helft. Fanatieker en feller speelt. De daar aan de andere kant toch ook wel weer een paar kansjes uit hebben gehaald. En de stand nog steeds 1-0 is, dus je zal iets moeten gaan forceren. Ja, maar voor mij, wij kennen die, Je hebt dat een aantal keren terechtgezegd. Hij is een uh, klaar en geen pokeraar. Zal dat dan niet nu al doen? Want uh, nog maar een uur op de klok. En dan is er nog tijd zat. En uh, misschien heeft hij ook wel die uh, datum die ik van even al noemde: 2 juli 2010 in zijn hoofd. Toen het tegen Brazilië ook wat laat op gang kwam. Maar toen wel de volle bak. Balbezit bezit voor het Nederlands al via Affelaaier, de linkerkant van het veld. Die heeft hij gekregen van Snijden. Geeft de bal terug naar De Jong. De Jong, Snijden. 56 minuten gespeeld. Een paar korte combinaties. Maar halverwege de Dave zelf. nu loopt Snijder de diepte. Neemt heeft de bal. Die kiest voor een paar zin de breedte. Daar staat Van de Wiel. 20 meter over de middenlijn. Die mag een paar passen doen. Van de Wiel zoekt contact met Van Persie. Bal rolt. Terwijl Van Persie naar de buitenkant loopt binnendoor langs. opgepikt door Kier. Het zijn inmiddels uh, vlaar, of wat zeg ik, van de Vaart en Kuit die zich uh, gaan warmlopen. En ik mag toch hopen dat Huntelaar zich direct ook uh, enigszins mag gaan opwarmen voor een invalbeurt. Dus het balbezit er voor uh, de Denen. Na een slijding van Heitinga. Bal halverwege de eigen helft. Uh, Kier wordt een beetje opgejaagd van Persie. Kan de bal gewoon spelen naar Quist. Quist ziet dan dat er aan de linkerkant van het veld een enorm gapend gat is. Waar de Denen in gaan duiken. Via Agger die gewoon vanuit de laatste linie gaat oplopen. Met Kroondeli die me goed bevalt. Uh, die de bal geeft uh, via Eriksen richting Siemling. Siemling dan aan de rechterkant van het veld naar Jacobsen, terwijl Huntelaar nu ook gaat warmlopen. Kijken we naar een kans voor de Denen, maar de voorzet is niet goed van Jacobsen. En helemaal aan de andere kant is het Robben die kan overnemen. En zal er dus direct iets moeten gaan gebeuren bij Oranje. We zitten inmiddels in de 58e minuut van de wedstrijd. Nederland nog steeds op een 1-0 achterstand. En de fase die we in het begin van de tweede helft hadden, die eerste 6, 7, 8 minuten. Dat momentum is weer even weg, maar laten we hopen dat het er komt. Het begon toen omdat Willems zich eens een keer voorin liet zien en met een aardige actie zelf de eerste mogelijkheid eigenlijk inluiden. Dat wil hij weer doen, maar lijkt zich te bedenken. De bal gaat diep naar Snijder, overstapje handig dan Van Persie. Goed meegegeven weer aan Snijder. Snijder van Persie, Snijder draait naar binnen toe. Is er nog meer steun? Eigenlijk niet. Afvallei op Sneijder eerder in de weg, krijgt nu wel de bal mee trouwens. Aan de andere kant is Robben, maar die wordt overgeslagen. Snijder goed langs de tegenstander, vastgehouden door Kvist en een vrije schop voor Oranje op 30 meter van het doel. Viest had daar maar zo, denk ik, geel voor kunnen krijgen. Dus het bepaalt niet de eerste keer dat hij het doet ook. Snijder neemt de bal aan, draait snel en kort weg. En wordt dan om het middel gepakt. Een vrij schop. Snijder zelf achter de bal, maar ook de koppers. Of in ieder geval allemaal een aantal mee. Ja, Vlaar en Snijder staan bij de bal. Dan weet je in ieder geval zeker wie hem gaat nemen. En uh, is het uh, Vlaar die daar op enige achterstand bij staat? Misschien krijgt hij hem breed gespeeld. Maar Vlaar heeft natuurlijk wel een heel goed schot in zijn benen als hij hem goed aangespeeld krijgt. Heeft het zin voor Snijder om die bal in één keer op het doel te trappen? Dat weten we over een seconde of twintig. Of zoekt hij iemand... Die het hoogte van de penalty slip in komt lopen. Daar staan namelijk heel veel mensen opgesteld. Sneijder loert. Maar ook Vlaar staat erbij. Krijgt Vlaar de kans om een geweldige tetter los te laten. Wat zou dat het moment zijn als Vlaar zorgt voor de 1-1? Nee, Sneijder neemt hem. Bal gaat op het hoofd van Kier En uiteindelijk uh, gebaart Sneijder dan van potverdorie. Maar hij moet gewoon mee blijven doen. Want er komt een hele, hele, hele slechte bal. Van uh, Mark van Bommel. Die de bal helemaal verkeerd raakt. En zo langzamerhand uh, heb je het idee dat er iets zal moeten gebeuren. In, uh, ...in de wedstrijd uh, om uh, iets in positieve zin te gaan veranderen. Want je bent eigenlijk afhankelijk van uh, de bevlieging van een individualist... ...maar niet van een hele goede uitgespeelde aanval. Nee, dat is uh, constatering. De e wedstrijd voor Bert van Marwijk als bondscoach staat... hij zich ongetwijfeld wat anders bij voorgesteld dan dat hij de eerste... Laten we zeggen het kleine uurtje gezien heeft. Terwijl Willems een bal wegkopt van Persie of uh, Snijder die bal kan opvangen. Meegeven aan Nigel de Jong. Voorin staan de drie. Dat zijn Robben, en van Persie. Die wachten op dat wat komt. En wat komt er dan? Van de Wiel vanaf de rechterkant. Van de Wiel die twee, drie, vier meter de middenlijn overloopt. Dan de bal maar weer terug speelt. Daar is Heitinga. Heitinga wijst en zegt ja kan eigenlijk nergens naartoe. Iedereen staat weer stil ook. Zou toch de warmte zijn. Die oranje wat uh, te pakken heeft. Vlaar kan eigenlijk ook nergens met de bal naartoe. Willems, wat doet hij? Die speelt hem maar weer tussendoor naar Van Bommel. Van Bommel neemt hem aan. Wordt op de huid gezeten door Ziemling. Gaat liggen voordat Ziemling een tikje heeft uitgedeeld. Dat oogt wat overdreven. Oranje houdt de bal. Nu komt er snelheid in met Snijder die paas naar Van Persie. Van Persie vanaf de linkerkant van het veld. Kier in de echte volging keer in de echte volging. Het klinkt leuk, maar het levert helemaal niks op. Ook oh, toch nog. Een keer. Een hoekschop. Kier in de echte volging. Een heukschup. Ja, yeah, een heukschup. Uh, een goede actie was het van, van Snijder. Die de versnelling er goed ingooide. En uh, op een goede manier uh, Van Persie aanspeelde. Die het niet makkelijk had om er iets uh, mee te doen. Nu krijgen we dan een corner van Snijder. Snijder terwijl weer voor de doel zijn uh, Hetinga en Vlaar. Goede corner, Cooper, keeper zit er naast. Nee, zit er niet naast. Pak de bal uiteindelijk in handen. En uh, de Denen kunnen eruit komen. En ik zei het al, uh, vlak voor rust: uh, twee controleurs. Uh, kijk, controlerend uh, spelen, dat betekent dat je een voorsprong verdedigt of uh, uh, veel balbezit wil hebben. Maar controlerend spelen bij een achterstand. Dat uh, begrijp ik niet helemaal goed. Ten meerdaad, maar duurt en duurt en duurt voordat er iets gebeurt met een andere bezetting dan wel een andere speler op het middenveld. Maar ja, je kan je rijk rekenen met veel balbezit voor de jongen van Bommel. Maar het zet geen zoden aan de dijk. Nee, je kan ook niet achteroverleunen zeggen. Maar die andere twee in de pool die winnen we sowieso wel, want uh, de problemen zouden groot zijn als het al deze wedstrijd met een nederlaag zou eindigen. Nou ja, zolang is het natuurlijk zo ver, is het natuurlijk allemaal nog lang niet. Een uur gespeeld, maar 1-0 nog altijd voor de Denen met het balbezit voor uh, Kvist. Bentner aangespeeld. Die zich even uit het punt van de avond heeft laten zakken. Halverwege de Oranje. Of nu van de bal wordt gezet door Vlaar. Dan uh, probeert dat te herstellen. Van Persie is er eerder. Levert dit dan Oranje een counterkans op? Van Bommel, van Persie. Nee, want uh, ze zijn de ballen weer kwijt. Bovendien is er een overtreding gemaakt door een van de Denen. En toen er geen voordeel kwam, zei de scheidsrechter. Vrije schop die genomen is door Snijder. Die aan de linkerkant de bal meegeeft aan Willems. Die is er eigenlijk langs bij Jacobsen. En ik denk dat hij misschien had kunnen doorlopen. Maar hij gaat naar de grond. Krijgt wel zeker een tikje. Weer geen geel overigens. Maar had hij niet kunnen doorlopen. Ja, het kunnen doorlopen, maar het ook gewoon een gele kaart kunnen geven. Dus Comina die dus uh, ooit geen gele kaart gaf uh, aan de Jong. Maar de knal of vast wel een gele kaart, in ieder geval geen rode kaart. Want ik zelf geloof ik geen gele kaart. In die wedstrijd Nederland-Japan uh, is een, uh, een scheidsrechter die dus de Stenlander toelaat. En nu krijgen we dan uh, de vrije trap die teruggenomen gaat worden... door Sneijder halverwege de Nederlandse helft... of de Deense helft aan de linkerkant van het veld. Bal draait in. Komt hier dan de gelijkmakerheid? Die gaat afgefloten het bij het spel. Ja. Het antwoord op de vraag is nee, denk ik dan. Nee. Gelijk maken komt niet. Nee. Uh, ik zit even op mijn blaadje te kijken. Daar schrijf ik zeg maar, de kansen en mogelijkheden op van beide elftallen. Daar heb ik van de Denen na rust eigenlijk niks meer opgeschreven. Die hebben in totaal vijf, zes dingetjes. Nou, die ene bal was toch wel met, met Paulsen die doorging op de achterlijn. Ja, dat is waar, dat is die ben ik vergeten. Dus acht. Oké, okay. en in de het elftal heb ik er nu op een stuk op 14, 15 mogelijkheden staan. Waarvan er toch drie, vier echt grote kansen bij zitten. Met name dus die van, uh, van Persie, die bal op de paal natuurlijk van Robben. Kortom, als je dat bekijkt denk je, ja, statistisch gezien komt het allemaal nog goed vanavond. Maar het komt natuurlijk niet altijd goed. 62 minuten gespeeld. Hij moet er een keer in. En voorlopig lukte dat alleen de Denen via Kroon delen zijn goal. Prachtige goal overigens. Na een prachtige actie ook. Na 24 minuten. Aflijft de bal. 10 meter over de middenlijn. Kan een paar meter lopen. Wacht op steun aan de rechterkant en aan de linkerkant. Dan is er wat te kiezen. En kiezen is leuk. En dan kiest hij voor de weg terug. Dat kan natuurlijk ook. Snijder wordt aangespeeld door de jongen. Willems gaat buiten om. Trekt het gat. Maar er staat in drie manu uh, voor snijder. Snijder die de mogelijkheid zoekt om Willems aan te spelen. Willems tussen twee mannen in. speelt de wel terug naar snijder. Van persie vraagt hem bij de tweede paal is het Robben, die scoort niet. Oh, het is onvoorstelbaar zeg. Robben duikt weg voor Paulsen. En tussen Kier en Palsen ontstaat de mogelijkheid om de bal erin te kopen. Maar ook die gaat er niet in. En dan kan je zo langzamerhand gaan denken aan een doemscenario. Waarbij je veel kansen krijgt, waarbij het net niet momenten zijn en uiteindelijk leidt tot helemaal nul. Maar voorlopig wil ik nog niet gaan doen, denken. Want we spelen 18 minuten pas in de tweede helft en rest ons nog wel enige tijd. Maar het moet toch een keer gaan gebeuren. Ik zit ineens terug te denken aan die uh, wedstrijd. Wat was het ergens? Midden jaren 80. Nederland-Polen kwalificatie. De kansverhouding was geloof ik 24-2. Maar de eindstand was 2-2. Ja. Toen wilde die er ook op geen enkele manier in. Ja, die derde ik heb dan. De van die dagen. Ja, en uh, zou het als een dag zijn? Dat zou wel erg ongelukkig uitkomen. De Denen in balbezit. viest terug naar de laatste lijn. Akker, Kier. Klok gaat langzaam maar zeker in het nadeel van oranje tikken. Ziemling heeft wel heel veel ruimte nu op het middenveld. Mag een paar meter lopen. 1-2 gezocht met Erik. hij krijgt de bal niet terug. Aan de rechterkant is Jacobsen aan de adem ontsnapt. Komt de bal voor de goal. En wordt daar En nou wordt door Heid. Ik ga weggewerkt. En uitverdedigd door Snijder, die dan wel koel cool blijft. En de bal bij Aflaai de voeten speelt. Afluai komt tussen twee man in. Gaat naar de grond. Is er een overtreding gemaakt. Nee, hoor. Zegt de scheidsrechter. Maar de bal is wel over de zijlijn gegaan. En Nederland mag gooien. Werm ja, zoet het halverwege de helft aan de linkerkant van het veld. Terwijl ik nu op de tribunes kijk, zie ziet dat nu toch wel bijna eigenlijk alle plaatsen bezet zijn. Misschien heeft het te maken gehad met de moeilijkheidsgraad waar uh, alle controles mee plaatsvonden voor de wedstrijd om op tijd binnen te zijn. En die het uh, volle stadion kijkt naar een actie van Robben. Robben, Robben met een schotje. Niet meer dan dat. Jongen, jongen, jongen, jongen. En die minuten tikken weg. En tikken niet in het voordeel van Oranje weg. We spelen inmiddels ruim 19 minuten. En zowel Kuit als Van der Vaart. Als Huntelaar kijken echt steeds met steeds grotere ogen. Groter wordende ogen naar de bank. Van mogen we, mogen we, mogen we, mogen we. En ik zou zeggen, laatste, laatste, laatste, laatste. Met de, de trap die nu naar voren is. Waar uh, Heitiga het duel wint. Waar uh, Van Bommel er niet op tijd bij kan komen. Quist uh, is er eerder bij. Wordt een beetje opgejaagd. Maar niet meer dan dat. Want het balbezit is voor Bentner. En de Denen vinden toch nog steeds ruimte om. ...op de helft van het Nederlands zelf te komen. Nu via de rechterkant via Jacobsen. De backs die komen, dat is natuurlijk wat het Nederlands wel zelf ook graag wil... ...zorgen toch wel veel, veel problemen, vind ik. Dat geldt voor Jurgensen en zeker ook voor Paulsen aan de andere kant. Dan uh, staat er bij Oranje nog wel eens wat niet goed. De laatste keer dat het Nederlands elftal trouwens een groepsduel op een toernooi verloren... ...was 2004 van Tsjechië toen met 3-2. Die veel besproken Aye-Romme-wissel, weet u nog? Dat was de laatste keer dat een groepswedstrijd werd verloren. 1-0 voor de Denen. 65 minuten op de klok. De Denen leveren de bal in. Vlaar krijgt een beweging. Van Bommel, Snijder is de man eigenlijk in beweging, maar die wordt overgeslagen. De bal gaat naar de zijkant. er komen wissels bij Daar is Van de Wiel de man aan de bal, want de heren Van de Vaart en Huntelaar lijkt het, moeten zich nu gaan melden bij Bert van Marwijk. zit ter hoogte van de middenlijn bij Robben. Gaat uitstand, is ook moeilijk. Uitstand voetballen is ongeveer het allermoeilijkste wat er is. Dus zal je veel beweging moeten hebben, ook zonder bal. Vlaar passeert nu Benton Gaat 10 meter over de middenlijn. Goede actie van Vlaar. Nee, die bal bereikt uiteindelijk Snijder niet. Snijder doet ook verder helemaal niks om dan de, de fout van de passing te herstellen. Bentner verdedigt eruit. Zodat na het eigenlijk niet meer reageren van Snijder de denen gewoon kunnen opbouwen. Maar dit is een overtreding, een gemene overtreding van Van Bommel. De eerste gele kaart in de wedstrijd. Die raakt Zienling gefrustreerd. Een gefrustreerde overtreding. Zoals we die al vaker uh, hebben gezien in het verleden. Van Van Bommel. Aan de ene kant zou je zeggen: is er iemand die er gif in gooit? Oké. Okay. Maar dit soort dingen laat, uh, laat hij toch in zijn carrière. Zullen we dan uh, zien? Waar hij zoiets heeft van potverdorie, we gaan uh, niet ten onder op deze manier. Dus aan de ene kant de prijzen, aan de andere kant toch met enige afkeer uh, te bekommentariëren. Van der Vaart is de eerste die erin gaat komen. En ik neem aan dat er dan een controleur uitgaat bij het Nederlands elftal, Terwijl nu ook Huntelaar uh, zich warm maakt, uh, althans uh, gereed maakt om in te vallen. Ik ben benieuwd, zal hij Van Persie doen en Van Bommel? Ik kan het me niet voorstellen. Nee, ik denk dat hij sowieso De Jong doet, uh, in plaats van Van Bommel, zijn aanvoerder. En dan ben ja, ik heel benieuwd of hij afleider misschien uithaalt en dan Van Persie aan de zijkant neerzet. Zoiets. Ja, maar hij natuurlijk ook moeten ook kijken naar wie er het best zit. in de wedstrijd zit. De Jong ja, zit er veel beter in de ja. wedstrijd dan Van Bommel? Ben ik met je eens. Ben ik met je eens. Misschien uh, doet hij dat. Nou ja, we zullen het zo, zo meteen zien, want uh, als de bal niet meer rolt, en dat doet hij nu wel, kan er gewisseld worden. Dat betekent dat de twee nog even staan te wachten en het balbezit voor het Ziemling is... Siemling die de bal binnen doorgeeft op Benton. Die krijgt wel heel veel tijd nu om aan te nemen. De buitenkant gezocht. Jacobsen. Daar is dus die bek weer. En weer is de voorzet. Slecht. Maar toppen dan wel goed uit. Aan de andere kant krijgt Van der Wiel dan vervolgens zijn voeten tegen de bal. En ramt hem richting de Deense helft. Die bal blijft dus binnen. Akker kopt. Aan de linkerkant houdt Paulsen dan de bal weer binnen. Zo staan Van der Vaart en nog altijd te wachten tot ze mogen komen. 67 minuten ruim onderweg. En de Denen bezig met de volgende aanval. Of eigenlijk nog dezelfde aanval. Jacobsen weer aan de rechterkant van het veld. heeft wat ruimte voor zich. Averlaai laat hem eh, te makkelijk de bal spelen naar Rommedaal, Je zal iets moeten forceren. Je zal wat meer druk naar voren moeten hebben. Maar Willems laat zich in de luren leggen door Rommedaal, Die de bal heel goed voorgeeft. Maar die bal gaat dan over iedereen en alles heen. En uiteindelijk gekopt van de wiel. De bal voordat troon D. die gevaarlijk kan worden over de achterlijn. Dan krijgen de Denen de eerste, nee, de tweede corner. In deze tweede helft. Dan krijgen we nu de dubbele wissel aan de andere nee, nee. zijde. Nee, want er is een corner in verdedigende zin. Dus uh, althans, ja, in verdedigende zin. Waardoor uh, Van Marwijk uh, even wacht. En dat uh, lijken de Denen ook te doen. Want die de doelpunten maken. heeft uh, tot nu toe alle tijd om die corner te gaan nemen. Indraaiende bal voor de linkerkant van het veld met de rechtervoet. Agamé Kierme, daar uh, moeten we op letten. Bender uiteraard komt inderdaad de indraaiende bal. Komt verder. de tweede paal. Bender op de lucht in. Bender komt niet bij de bal. Want Vlaar kopt hij weg. Dan moet Snijden proberen om die bal aan de andere kant van het veld binnen te houden. Dat lukt. Die geeft die bal een hijs. Maar daar staat van Oranje niemand. Daar staat alleen Jacobsen die uh, in alle rust de bal kan uh, neerleggen. En rustig onder zijn voeten stil kan leggen. Wachten tot er wat mensen aanspeelbaar zijn. Dat blijkt dan teamling te zijn. Dan komt er een korte combinatie op de Deense helft. Oranje komt nu weer wat naar voren toe. En gaat de bal naar Kier. Die een diepe bal geeft naar Bentner. Bentner afgetroefd in de lucht. Dit keer door Heitinga. Heitinga de Jong. De Jong uh, wordt het moeilijk gemaakt. Maar doet het uitstekend. Eriksen kwam niet aan de bal. Via Van Bommel dan een snijder. Komt hier dan de versnelling. Komt hier dan de aanval. Waar we zo ontzettend op zitten te smachten en te wachten en op hopen. Met Willems uh, met de sleebeweging. Er gaat buitenom. Geeft uh, geen schot. Nu wel geeft hij die bal. Uiteindelijk uh, probeert hij voor te geven. Wordt hij nog binnengehouden ook. Dat ook nog door Jacobsen. En dan is het opeens Rommedaal die weg is. Dan kunnen de denen uitbreken. Het zit allemaal niet mee voor het Nederlands elftal Dat mag duidelijk zijn. Bentner. En een slechte paas nu naar Romedaal. Die hem aan de rechterkant wilde. En niet in het centrum. Daar kwam de bal wel. Oranje neemt weer over. Die twee die wachten, te wachten kunnen weer aan de warming up gaan beginnen. Zo. Die zijn afgekoeld. Affalaai aan de bal. Afvalay aan de bal vanaf de linkerkant. Draait naar binnen. Afvalay draait weer naar buiten. Schitterende beweging. wil schieten. Dat ruim, die ruimte is er eigenlijk. Net die niet. hier even vanuit. En Bentner komt nu zelfs helpen om te verdedigen. Dat onderstreept eigenlijk dat de Denen langzaam zeker zeker weer een beetje in de verdrukking komen. Maar dat ze toch nu weer de bal hebben via Kvist. Ja, het gaat ook om doelmatigheid. Doelmatigheid wat ik mis bij Avalay, wat ik mis bij Van Persie in zo'n wedstrijd. Het is mooi, het is stikken, het is aardig om te zien, maar zit geen, er zit te weinig gif in. Maar het kan zomaar omslaan, want het zijn natuurlijk wel twee geniale voetballers. Met nu de denen die aan de linkerkant van het veld weg zijn. Daly ziet dat gat is getrokken door Paulsen, schiet dan in de korte hoek, uitstekende actie. En de, de bal uiteindelijk voor Stekelenburg, die hem onder controle kan krijgen. Kroondeli, uh, vaak uitgelag in Nederland, niet goed genoeg. Nou is hier gewoon een van de gevaarlijkste mensen. En uh, eruit gaat nu bij het Nederlands elftal uh, inderdaad uh, De Jong. Je hebt gelijk. Uh, ja, dat vind ik een vreemde wissel. Uh, eigenlijk onverklaarbare wissel. Want uh, ik had De Jong gewoon laten staan. Maar ja, er zijn toch wat voorkeuren her en der. En uh, dat blijkt. Ik vind het echt onbegrijpelijk. En de tweede wissel is... Uh... Afvalaien naar de kant. Dat uh, lag dan ook wel een beetje in de lijn van de verwachting voor Huntelaar. Dan zal van Persie weer op een van de zijkanten uitkomen neem ik aan. En heb je er dus, als je het echt wil doen nog een soort dubbele spitsmogelijkheid? Dat heb je natuurlijk niet meer als je van Persie eruit haalt. Goed. Maar dan ja, heb je dus hij, toch gewisseld hij, hij over gaat, met een corner tegen. Hè? Hij gaat met een ruit op het middenveld spelen neem ik aan. En, oh, kan ook en twee nog. mensen voorin. Dat, uh, anders, anders zou ik het niet weten. En toch gewisseld bij een hoekschop tegen. Dat doen trainers niet graag. Nee. En dat dan de organisatie niet klopt. Maar ja, hij heeft het nu een tijdje aangezien en zegt dan moet het maar. Komt dat oranje duur te staan of niet. Daar komt de hoekschop. Die wordt door iedereen gemist. En dan uh, wil Heitinga de bal die net voor hem stuit. Of Vlaar is dat Laar. nog koppen. Ja, maar die mist hem dan. En dat hij komt dan eigenlijk kon. goed uit. Ja, ik had het idee dat hij inderdaad dacht. van Hij nou, ja, ik toch op het scorebord. <laughs> maar uh, in ieder geval uh, is het nog steeds met nog 20 minuten te spelen. Een uh, stand. Die uh, niet vrolijk oogt. En dan ga ik even kijken hoe, uh, hoe de ploeg opgesteld staat. En uh, hoe we nu daadwerkelijk invulling gaan geven. Nee, het is zo dat uh, Sneijder nu aan de linkerkant echt uh, gaat spelen. En uh, Van Persie uit de rug van Huntelaar gaat spelen. Dus uh, de plek van Avalui wordt ingenomen door Sneijder. De plek van... Uh... Ja, van, van Persie wordt ingenomen door Huntelaar en de plant van Snijder wordt ingenomen door Van Persie. Nou, wat maakt het uit als het maar allemaal goed gaat met uh, Robben nu aan de rechterkant. Een rechterkant, Robben tussen twee man in, raakt de bal simpel kwijt. Geen overtreding, goed gedaan, goede uh, ingreep in het hart van de defensie van Agger. Dan het opjagen van uh, Van Bommel, Van Bommel gaat het ziemling van de bal afzetten, doet hij uitstekend. Overname naar het Nederlands zelf met Van der Vaart tussen twee man in. Komt daar niet uit, krijgt wel een vrije trap mee. Als je nou uh, wil voetballen, zoals het Nederlands elftal dat wil... dus met Van der Vaart erbij moet dat in ieder geval nu lukken. Nou worden de ruimtes er niet groter op, maar misschien juist dan wel. Met nog 18 minuten te gaan is er wel erg veel voetbal in dit elftal. Goed, uh, dat was er eigenlijk al. De kansen zijn er geweest, maar ze gaan er dus allemaal niet in. Het wordt wel een keer tijd, maar dat had u wel een beetje met ons meegevoeld, denk ik. 18 minuten nog te gaan. Snijder aan de bal. Is er inderdaad nu wat veredeld de links buiten. Dribbelt de bal naar binnen. Kies dan weer positie aan de linkerkant van het veld. Robben wordt aangespeeld aan de rechterkant van het veld. Paul ze voor zijn neus. Crondelli verdedigt mee. Goede steekbal tussendoor nu. Van de vaart moet de voorzet. geven, bal op laag voor het doel. En in paniek wordt die bal door Jacobsen weggespeeld. Gek genoeg is het daar niet eens zo gevaarlijk meer omdat Hunterlaar er nooit bij kan. En Snijder eigenlijk veel te ver weg stond. Maar hij heeft geen idee wat er in zijn rug gebeurt en geeft een hoekschop weg. Het was wel een hele goede bal over Van de Vaart. Want uh, normaal gesproken is het procedure één man met de eerste, één man met de tweede paal. Alleen uh, gebeurde dat niet. Nu komt die corner. Is het een makkelijke proef voor de keeper? Nee, want hij bokst de bal uiteindelijk weg. Scheidt de sluiter niet voor. Leek even gehinderd te worden door een Nederlandse aanvaller. Robben dan op het punt van de 16. Speelt de bal naar Van de Vaart. Van de Vaart met een slecht schot. Ja, dit heeft ook geen zin. Dit, dit begrijp ik als het de 88ste minuut is en je denkt ik probeer het maar een keer. Maar... Nu moet je het voetballen toch te zien, uh, zien op te lossen. Er gaat ook aan de kant van de Denen gewisseld worden. Lasse Schöne komt in het elftal. Die dus uh, van NEC naar Ajax vertrokken is, mag je eigenlijk al zeggen. En die komt dan in het elftal voor Christian Eriksen. De ene Ajax ziet dus eigenlijk voor de andere. En die is uh, nog een prettige avond zo voor Frank de Boer. die kan eens goed op het hoogste niveau kijken wat er dan gebeurt met deze heren. Lasse Schöne komt in het elftal voor Christian Eriksen. Het is de eerste Deense wissel die uh, plaats heeft in de 74ste minuut. En de tijd tikt weg. En de tijd tikt nog steeds weg in het voordeel van de Denen... die dus na 23 minuten in de eerste helft op een voorsprong zijn gekomen door de man nu in balbezit, Kroon Deli. Die heel goed speelt. De bal teruggeeft richting Palsen. Palsen naar Schöne. Schöne op de middags van het veld naar Bentner. Bent het Ziemling. Overname van de Vaart. Zit daar goed tussen. Nu Sneijder. Kom op Nederland. Dat kan nog best. Maar we moeten minimaal gelijk spelen. Goede bal van Sneijder op Huntelaar. Huntelaar gaat scoren. Nee, gaat niet scoren. De bal moet er ook in. En in de rebound gaat hij er dan misschien nog wel in. Gaat hij er ook niet in. Het is ongelofelijk. Terwijl de keeper nu geblesseerd is. Ja, ja, Klaas-Jan, die moet je ook gewoon afmaken. Geldt precies hetzelfde voor als voor Van Persie. Als je zo'n kans krijgt, dan moet hij er gewoon in de 16 meter in. Dat zeg ik, het is nog zelfs met, met 11 meter. Hij moet er gewoon in. Keeper, die doet het overigens goed, kan ik niet anders zeggen. Maar het is wel weer een onvoorstelbare kans. Hij doet het met een wippertje. Uh, ja, dat hij heeft hij. weinig ruimte. Ja, dat maar boem! En niet een wippertje. Bam, schijnt tegenwoordig het modewoord te zijn. Hij heeft inderdaad heel weinig ruimte. Maar ja. hij heeft even goed ruimte om bam te doen in plaats van een wippertje. Dat had misschien, maar ja, achteraf is het makkelijk. En vanaf onze positie hier is het nog makkelijker zelfs. Had dat misschien voor wat meer gevaar kunnen zorgen. Keeper doet het zeker goed. Andersen, die eigenlijk de hele avond al uh, keurig op zijn post staat. Is pas zijn elfde interland. Want hij heeft eigenlijk altijd anderen voor zich gehad. Terwijl hij toch al dertig jaar oud is, deze... Doelman, die dus, daar hadden we het eerder over, zijn geld verdiend bij Evian. Ploeg die vorig seizoen kampioen werd van de tweede divisie in Frankrijk en dus promoveerde. Dit jaar keurig als twaalfde in de middenmoot geëindigd is. Maar de spelen de vier van de Denen, onder wie dus ook, die uh, zit allemaal op de bank trouwens. Was, Christian Paulsen en Thomas Kalenberg, die andere drie zijn. Keeper weer opgelapt. Veel keepersproblemen kunnen ze er niet meer bij gebruiken. Ook bij de Denen, nadat dus, daar hadden we het eerder over, Sørensen in de voorbereiding afviel met een rugblessure. Maar Andersen kan verder... Volgende grote kans opgeschreven voor het Nederlands elftal. Ik uh, ben zat. <laughs> Balbezit Wat nu voor dat Andersen. Dat die uh, krijgt uh, de bal uh, met een lel naar voren. Bentner kan het wel dan niet winnen. Maar Willems moet er snel bij zijn. Voor de Drommendaal erbij is. Moet Stekendenburg erbij komen. In in tweede instantie pakt Stekendenburg de bal. Robberdaal staat er nog uh, ontzettend dichtbij. En is het uh, balbezit nu weer uh, voor van de vaart. Van de vaart. Uh, richting Heitinga. Heitinga van de vaart. Van de vaart is in de rol nu van de Jong. De bal veel komen halen. Bal aanspelen richting Snijder. Snijder naar Van Bommel. Van Bommel. Tussen twee man in. Van Bommel tussen twee man in raakt die bal kwijt. Scheunen neemt over. Snijder neemt over. Overtreding. Scheunen wordt niet bestraft. Snijder blijft doorjagen. Heeft de bal in bezit. Goed gedaan. Wesley Snijder. Ja van Bommel en van de vaart gaat Nederland snelheid maken. Kom op met die gelijk maken. Gaat de bal naar de rechterkant van het veld. Naar Robben. Robben met Pauze voor zich. Het tempo moet hoog blijven. De druk moet groot zijn. Balbezit voor Robben. Buitenom gaat Van de Wiel. Van de Wiel krijgt die bal niet helemaal lekker aangespeeld. Moet nu zelf gaan versnellen. Geeft de bal voor. En Nederland krijgt de volgende corner. Ja, in corners uh, worden we ongetwijfeld uh, een van de kandidaten voor de Europese titel. Maar op het scorebord staan we nog steeds met nul punten. De achterstand is er nog steeds. 1-0 voor de Denen. Volgende corner. Van de Vaart gaat uh, trappen. Vlaar is mee. Uh, en is mee. En Van Persie gaat naar de eerste paal. Daar komt de bal niet, want de keeper stomt. En dan moet die bal worden opgepikt door Vlaar buiten het strafvolgebied. Die legt hem terug op Snijder. Die op een meter of 30 van het doel staat nu maar helemaal aan de zijkant. Die moet hem dan opnieuw gaan inbrengen. Dat doet hij. Bal wordt weggewerkt door Ziemling met een vuurpijl. Raakt bijna de camera die boven het veld hangt. Hoe ingooi wordt Nederland zelf al snel genomen. Want weinig tijd te verliezen, dat begrijpen we. Heitinga of winnen? Willens heeft de bal gegeven naar de andere kant van het veld. Prachtige bal. Van de Willems naar Robben. Robben met opnieuw dubbele bewaking. Robben balletje binnen door. Naar Van Persie. Van Persie weer terug naar dat doel. Legt hem terug naar Robben. Maar net niet goed. En Robben komt er net niet bij. En Paulsen loopt met de bal in alle rust het, op het gebied uit. Dan doet hij halverwege de eigen helft. Speelt de man het Siemling. Opgejaagd door Van Bommel. Nu opgejaagd door Van de Wiel. Gaat de bal over de zijlijn. Inworp dus. Nee, door Van, van de Vaart was het. Inworp voor de Denen. Halverwege de eigen helft. Aan de linkerkant van het veld. Er is geen bal op dit moment. Dat is toch wel een vrijste om het spelletje verder te laten gaan. 13 minuten nog te spelen. Heel langzaam is ik ben bezig in de Deense kleedkamer om wat gebak neer te zetten. Terwijl er nu een gele kaart komt. De eerste appelvlaai is al geconstateerd in de kleedkamer van de Denen. Je weet maar nooit. Terwijl er nu een gele kaart is. En een gele kaart wordt gegeven vanwege tijdrekken. Ik denk aan Quist, maar ik weet het niet 100% zeker. Quist blijft nu nog. Dat was het denk ik, neem ik aan. Paulsenet. net. Quist gooit nu de bal naar voren. Bent dan kan het kopduel winnen. En het balbezit is voor Kroon Die geeft een duwtje aan Vlaar. En Vlaar ramt de bal dan naar voren. Dat doet hij goed richting Robben. Robben kan. Dan de bal niet onder controle krijgt. gaat pals opstomen. Pals opstomen. Pals opstomen. En uiteindelijk zit Heiddinger ertussen. Paas kreeg die gele kaart overigens net. Uitverdelen okay. van Nels Zelftal is uh, niet goed. Schöne zit er tussen. Schöne zit er tussen. Paas niet goed naar Bentner, Wel in de richting, maar niet goed genoeg. Vlaar onderschept. Oranje komt. Snijder. Krijgt de bal mee van Van Persie. Van Persie meldt zich nu in de spit naast de Huntelaar. Huntelaar laat zich juist even zakken in de ruimte die ontstaat. Krijgt de bal. Draait weg van Schöne. En wat kan hij dan met de bal meegeven aan van van de vaart? Snijder. aan speelbaar aan de linkervlak. Goede bal van van de vaart. op Snijder. Bij de tweede paal is de Huntelaar. Daar gaat de bal net niet komen. Omdat Akker de bal wegkomt. En zo kunnen de Denen niet alleen weer in de bal komen. Maar ook weer nadenken over een tegenstoot met Lasse Scheune aan de bal. En Scheune wordt goed weggestuurd door Kroon D. Die gaat over de middenlijn. Er is ruimte. Er zijn drie, vier aanvallers van de Denen tegen een vier, vijftal Nederlanders. Waarbij een aantal op het middenveld niet mee terugloopt. Omdat er te snel wordt aangevallen door de Denen. Dus niet meer terug te lopen. Jacobsen met de bal voorkomt. Die bij de penaltystip wordt uiteindelijk weggewerkt. Heel slecht gewerkt door Van de Wiel. Overname Benten raakt hem ook kwijt. Overname dan. Voor Van Persie doet dat goed en van de vaart richting Snijder. Snijder aan de rechterkant van het veld. Uh, nu is er een 1 tegen 1 situatie voor uh, Robbe als hij die bal binnenhoudt. houdt. de bal binnen. Robben. met de uh, voor zich. Robben moet daar langs kunnen gaan. Robben, wat een slechte bal Arjen Robben. Ruim over het doel. Hij kan alles doen. Hij kan alles doen. Hij moet de felheid moeten zijn. Het moet een keer een schot zijn en niet weer dat mooie boogje waar we zo graag naar kijken. Maar nu moeten effectiviteiten zijn of geeft die bal een keer voor. Ja, waar we allemaal zo graag naar kijken. Zoals Van Bommel het mooi verwoorden over uh, romantisch voetballen. Die zei, als je romantiek wilde ga je maar lekker met je vrouw naar de Titanic zitten kijken. Wij willen een cup in de handen houden. Nou zijn we daar in de eerste 80 minuten van deze wedstrijd ook niet bepaald dichterbij gekomen. Maar dat overigens. moet in Oekraïne wel lukken. <laughs> Prima. En, uh, maar ja, Robben, inderdaad, te mooi, gewoon effectief. Dat is het enige wat wij willen zien in de slotminuten van deze wedstrijd. 10 nog, dat is ook niet veel hoor. Dat die Snijden nu een prachtige paas geeft op Robben, maar daar zit dan nog net akker tussen... En zo kraakt het bij de Denen wel, maar ook aan de andere kant. Terwijl nu Willems een duel moet met Romedaal. Die wordt vastgehouden, denk ik, Romedaal. Maar niemand wil daarvoor fluiten. Het is en... gewoon een overtreding. Ja, absoluut. Maar de scheidsrechter en de grensrechter zien dit niet. De nee. bank van Denemarken is terecht boos. Ja, natuurlijk. Belachelijk. Want Willems kon Romedaal op snelheid niet houden. Romedaal ook vaak verguisd in Nederland. bij spellen onder meer bij PSV en bij Ajax. En ook nog bij NEC. Uh, ja, de, uh, en RKC geloof ik zelf. Toen zeiden ze altijd, ja, ik kan alleen maar rennen. Maar op zijn leeftijd uh, nog zo hard rennen vind ik ontzettend knap. Voorlopig staat zijn ploeg voor. Lasse Scheunen, Lasse en <laughs> Rommedaal. Wat lag je nou? Rommedaal met het uh, balbezit. Kwist, uh, die neemt dan over. En de Denen die tikken verder. En de klok tikt ook, de klok tikt ook verder. Nog uh, een uh, minuut of tien. En dan zou Nederland uh, een uh, nederlaag leiden. En uh, sta je met één been alweer uh, op Schiphol. Ja. Uh, zit voor Denemarken. Het was een uh, gedachte waar ik eigenlijk geen rekening mee gehouden had vanochtend. Maar die gedachte is nu wel actueel. Overtreding van Nederland? Nee, eigenlijk niet. Want uh, Kvist valt en gaat ja, dan met zijn hand op de bal zitten. En ja. daarmee krijgt Oranje een vrij schop. En Kvist uh, de gele kaart. Tweede gele kaart aan de Deense kant. Maar dus zo even Simon Palsen bij Oranje van Bommelgeel. Vrij schop is inmiddels weer genomen trouwens. Snijder heeft de bal gekregen aan de linkerkant van het veld. Snijder, Van Persie nu voor het doel. Van Persie nu voor het doel. Bal net te hard. Hij heeft een paar prachtige gegeven Sneijder, met deze. Schiet er dan net weer overheen. Na de niet, het niet fluiten net van de overtredingen van Willems op Rommedaal En het net geven van de gele kaart aan Quist met zo'n hensballetje. Zou het me niet verbazen als, als wij direct in de 16 meter iemand laten vallen. Dat we een penalty krijgen. Omdat ik vaak het idee heb dat men op een toernooi graag de grotere ploegen wil doorzien gaan. Want ik heb bij Polen Griekenland ook een grote bedenking gehad. Zeker in de eerste helft. Naar aanleiding van datgene wat die Spaanse scheidsrechter deed. Toen nog in het voordeel van, uh, van de Polen. Balbezit overigens nu voor het Nederlands zelfde Van de Vaart helemaal op eigen helft speelt de mannen Willems. Willems uh, naar, de, naar het hart van de, de verdediging waar Van der Vaart staat. Van der Vaart is heel diep komend om die bal te spelen richting Heitinga. Heitinga aan de van de wiel. Niet echt gezien in de wedstrijd. Geen één keer echt opgekomen. Koon heeft hem goed afgestopt. Sterker nog, die heeft het doelpunt ook gemaakt wat op het scorebord staat. Bal bezit bij Van der Vaart. Van der Vaart, slechte bal. Niet naar Snijder. Overname weer voor de Denen. Rommerdaal kijkt. En uh, vindt Bentner. Geen buitenspel. Heitinga zit ertussen. Siemeling kan niet aan de bal komen en Snijder neemt over. Snijder, 3 meter over de middellijn draait eigenlijk wel nu de goede kant op. Naar de linkerzijde ligt een klein beetje ruimte. Robert duikt daar nu ineens op. Huntelaar kiest positie. Bal gaat terug naar Snijder. Snijder, Wippetje het strafgebied in daar van de vaart. Dat is een beste bal weer, maar ook daar geldt. Net niet goed genoeg. En net niet goed genoeg betekent uiteindelijk weer balbezit voor Andersen. Zoals dat zo vaak is geweest vanavond. Schöne heeft de bal aan de voeten liggen. De invaller aan de kant. tikt hem terug naar Ziemling. Twee oudspelers van NEC. Dat is er ook... Een merkwaardige gedachte. Hoewel ze daar in Nijmegen ongelooflijk trots op zullen zijn. Kwiest krijgt vervolgens de bal aan de linkerkant van het veld in de verdediging. Dan Akker. Akker terug naar de keeper. Oranje loopt, Oranje stoort. De keeper heeft in de eerste helft een paar gekke dingen gedaan. Nu laat Ziemling zich keurig zakken en kaatst de bal naar de andere kant. Naar Kier. Kuit komt direct ook binnen de lijnen bij Oranje. Terwijl het spel nu buiten de lijnen wordt verplaatst vanwege een slechte uitverdedigingsactie van Kier. Gaat inderdaad Kuit erin komen? Dan krijgen we ook een wissel aan de Deense kant. Waar in ieder geval Tobias Mikkelsen in gaat komen. Belangrijker is. Wie daar bij Nederland uiteindelijk uit moet om plaats te maken voor Dirk Kuyt. In ieder geval gaat Rommedaal eruit aan de kant van de Denen. En dan gaan we wat de Denen betreft dus consolideren datgene wat men heeft. En dat zal men koesteren. De voorsprong tegen het Nederlands helftal. Kuyt komt er nog niet in. Uh, nu staat Van Bommel gewoon te praten met uh, Van Marwijk terwijl het spel verder gaat. Dat vind ik ook wel heel erg uh, goed staan. Is het balbezit nu uh, met uh, Van der Wiel. Van der Wiel tussen twee man door. Uh, kan die bal nu geven. Geeft hem zomaar in uh, de voeten van de tegenstander. Speelt ook een slechte wedstrijd Van der Wiel. Hele slechte wedstrijd. En Quist dan aan de rechterkant van het veld heeft misschien de ruimte om te spelen naar Mikkelsen. Mikkelsen lijkt me ook niet een jongen die gewoon normaal gesproken in de achtervolgingsploeg zit. Maar wel heel duidelijk in de sprintploeg. Is ook een snelle jongen. Van Bommel zit er dan bij wil het balletje hakken. En hakt hem dan vierde voeten van Mikkelsen over de zijlijn. Dan zou er dan nu die invalbeurt komen bij Oranje. Wie gaat er dan inkomen? Van de Wiel gaat eruit. Nou dat is op zich niet zo gek. En dan uh, zal uh, Kuit erin gekomen. Zal Nederland achterin 1-op-1 gaan spelen. Daar waar Johan Cruijff zei. Ik zie eigenlijk ook nog wel een rol voor Kuit als rechtsachter. Want waarom ook niet? Want zoveel goede aanvallers zijn er niet meer. Achterin gaat het Nederlands helft al 1-op-1 spelen. Alhoewel ik het idee heb dat nu Van Bommel in de laatste lijn uh, gaat spelen. En hij gaat rechtsachter gaan spelen. Maar ja, enig risico kan je nemen. Alhoewel in deze groep natuurlijk ook een doelsaldo uit, uh, uiteindelijk beslissend zou kunnen zijn. En dan is het ook niet handig om de boel helemaal open te gooien. Maar voorlopig zou het zo lekker zijn als Nederland tot een doelpunt komt. He, een hele slechte actie nu van Huntelaar. Waardoor de Denen overnemen. De Denen ook een slechte actie. Nu een versnelling bij Van Persie. Kijken met Robin Van Persie en met Sneijder wat eruit te halen. Frat. Sneijder, terwijl Robin loopt. Maar buiten spel staat. De bal gaat naar Huntelaar. Die hakt er mee op Van Persie. Daar zit Akker tussen. Nog een keer Huntelaar. Maar daar krijgt hij de voet niet goed tegen de bal. En dan blijft Kier heel cool. En wimpt de bal met de buitenkant van zijn voet langs een aanstormende Van de Vaart. Kan wat meters maken ook. De Denen houden overigens nu consequent vijf, zes mensen achter de bal. En gokken dan maar op een tegenstoot. Bijvoorbeeld dus met Lasse Schöne of met Mikkelsen die er zo even in kwam. Van Noord-Geland, de verrassende kampioen in Denemarken. De ploeg in vorm en dus drie mensen in deze selectie. De eerste keer dat die ploeg kampioen werd overigens. Dat is opmerkelijk. Mikkelsen dus een van die drie. Balbezit voor het al rechterkant. Waar Heitinga komt nu. Kuit, bal terug naar Heitinga. Heitinga moet nu in die rol komen die dus van de wiel niet meer vervult. En dan wordt hij van de bal gezet door Kroodeli en komen de Denen weer. Balbezit voor Scheunen die de bal kwijtraakt. Geen overtreding zegt de scheidsrechter. Overname voor het Nederlands zelftal. Olsen is woedend dat er niet voor gefloten wordt. De bal van Van Persie naar Snijder. Snijder naar Van de Vaart. Van de Vaart naar Huntelaar. Huntelaar slecht achter de, gespeeld achter Van Persie. Wegwerpgebaren van Van Marwijk die steeds kwader wordt. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar misschien zal hij toch zelf ook iets meer moed moeten tonen tegen de tegenstanders als de Denen. Want nu heb je gecontroleerd gespeeld en heb je getracht... Uh, zo nu en dan druk te zetten, maar het is niet consequent genoeg geweest. En we hebben te lang geprobeerd te controleren waar het wel zo is dat we natuurlijk een massa kansen hebben gehad... waarvan je kan zeggen, ja, daar zou er toch minimaal één van in hebben moeten gaan. Maar ja, het kan gewoon gebeuren. Nog te spelen, officieel vier minuten, zal het bestuur de tijd bijkomen. Het uh, gezicht dat ik van Van Marwijk zag toen hij zich omdraaide en terug de dugout inliep... die is een paar meter voor ons, dat uh, stond niet op heel veel geloof. Maar wie weet als Robben wil ontsnappen of Snijder is dat hij van de bal wordt gezet door Kjær. Een overtreding ziet maar de scheidsrechter niet. En dan kunnen de Denen weer in alle rust overnemen. Nou ja, alle rust. De bal gaat via Kvies terug naar de keeper. De keeper heeft gezien dat er aan de linkerkant wat ruimte ligt bij Paulsen. Dan krijgt Kuit op zijn lazer van de Huntelaar dat hij daar niet staat. En dat Paulsen de bal in alle rust kan aannemen. Bal naar Schöne. krijgt ook wel heel veel vrijheid trouwens. Is Oranje een beetje moe achterin? Dat zou ook wel zo kunnen als aan de linkerkant... Het balbezit verder gaat via Bentner. En Mikkelsen nu naar het centrum komt. Maar Bentner heeft heel veel omhaal nodig. heeft om de bal uiteindelijk weer zo ongeveer af te leveren bij de middenlijn. En hem dan weer terugspeelt op de eigen helft. Nou en daarom nou is hij weer boos. omdat zijn val achteruit loopt. daar waar ze druk moeten zetten. Ja, maar die druk zetten ze niet. omdat ze gewoon uh, niet vanuit hun eigen man spelen. Je kan alleen maar druk zetten als je met elkaar collectief druk op de bal zet. maar dan wel vanuit alle linies. Want anders word je aan alle kanten uitgespeeld. Terwijl Nederland nu probeert over te nemen. Maar Quis met heel veel inzet de bal helemaal terug. met de sliding bezorgd in de voeten van zijn doelman Andersen. Zo. Tikken de minuten weg. En kunnen we in ieder geval een conclusie trekken. Dat het Nederlands zelf al. Als het zo blijft. Een 1-0 nederlaag gaat leiden tegen Denemarken. Op papier voor de Nederlanders de zwakste tegenstander. Wat moet er dan gebeuren hier woensdag en zaterdag. Of zondag tegen Duitsland en Portugal. Natuurlijk het is allemaal nog niet gebeurd. Maar de ploeg krijgt een enorme klap. En trekt eigenlijk de lijn door. Van de laatste wedstrijden. Waarin nederlagen werden geleden. Die voorheen onmogelijk waren. Nu toch kuit met de voorzet. Slechte voorzet. Andersen pakt hem. Hunterlaag kan er niet bij komen. Het Nederlands elftal, dus de nummer 2 van de wereld... zal een sensatie zijn op alle krantenkoppen, in alle rubrieken... in alle sportprogramma's, waar ook ter wereld... gaat een nederlaag leiden tegen de Denen. Want dat uh, lijkt onvermijdelijk. Of komt er toch nog iets met Van der Vaart en snijder. Nee hoor, slecht. Ja, er we zit weer een deesbeen tussen. De Denen kunnen eruit komen, blijven loeren op de ene kant die de wedstrijd uh, zou kunnen vermoorden, als je dat zo zou mogen noemen. En het perspectief van het Nederlands elftal in deze pool voor een deel ook trouwens... Ziebling buitenkant maar weer gezocht. Kroondeli, kaats hem rustig terug. Van Marwijk terwijl de ploeg nu weer terugloopt. Dat is echt ongelooflijk. Dus het moet nu weer uh, gaan staan wijzen. En zeggen, kom er nou uit. Zouden ze echt totaal kapot zijn door de warmte? Hebben we hebben dat eerder gezegd. Zou dat allemaal meespelen? Want het lijkt wat flutloos als de bal terug gaat naar Andersen. De klok tikt door. Dat doen klokken heel vaak. En dan komt er een diepe bal op. Bender! En daar zit dan Steekliburg net op tijd bij. Die rolt gauw uit naar Van Bommel. Anderhalve minuut nog, plus extra tijd. Plus extra tijd. Heiting gaat naar Van Bommel. Van Bommel naar Snijden. Je komt dus op drie punten achterstand van de Denen. Wat is dat al een klus om dat weer goed te maken. Balbezit van Van Bommel. Het is postbodevoetbal. Het is echt postbodevoetbal. Nou ja, eigenlijk niet, want wij krijgen de post geloof ik drie keer in de week nog in Battenverdorp. Balbezit nu voor Van de Vaart. Van de Vaart. Rand 16 meter geeft dus een goede bal. Dit is het Huntelaar die erbij komt. Wordt er geappeleerd voor Hens. Iedereen appelleert voor Hens. De hele bank appelleert voor Hens. Scheidselt de wijft het weg. Het spel gaat verder. Snijder, snijder. De bal tussen twee man in. Nederland wil, maar krijgt niet. bal komt rond 16 meter. Van Persie legt die bal goed terug. Heitinga, die speelt hem slecht. En zo lijkt de laatste kans voor Nederland verloren. Er zal straks de scheidsrechter de zonderbok zijn. En het zou te onterecht zijn. De Denen komen weer via Mikkelsen invaller. De verdediging van Oranje probeert weer daar te staan als, ze horen. Te staan als de bal naar Schöne gaat. Schöne die uh, zoekt contact met ja weer met Mikkelsen aan de rechterkant van het veld. De laatste 30 seconden van deze wedstrijd met het uh, rondspelen van de Denen nu via Kroondeli die wat gaan zwerven is. En dan de bal op het middencirkel aflevert bij Kvist. Kvist terug naar uh, Kier. Pierre rustig terug naar Kvist. Oranje loopt, Oranje loopt maar te vergeefs. Want het komt niet in de buurt van de bal. 20 seconden plus extra tijd. De vierde official komt er al melden. En nog altijd staat Denemarken op een 1-0 voorsprong in de wedstrijd tegen Oranje. Mikkelsen is uitgekomen aan de linkerkant. Mikkelsen met Schöne nu de enige twee Denen voorin. Een korte combinatie. Schöne gaat schieten. Schot wordt geblokt. Hij wil zelf een rebound. Dat lukt niet omdat Van Bommel de bal terugkomt op Stekenburg. En dan komt de vierde man en die zegt drie minuten extra tijd... Een verre trap van Stekelenburg. Robben loopt erachteraan. achteraan. is mee. Is uh, Robben slim genoeg om daar nog te komen? Kier neemt geen risico. Trapt de bal de tribune in. Ingooi nog voor het Nederlands Elftal. Robben heeft haast. Geen herhaling meer gezien trouwens. van wel of geen Hens zo even. Waar het appel van Nederland maximaal en massaal was. En ook de hele bank meedeed. Maar de scheidsrechter de bal niet op de stip wilde leggen. Ingooi voor het Nederlands Elftal. Van de vaart krijgt de bal. Van de vaart wil hem voorzetten. Dat lukt niet omdat Schöne mee verdedigt. En de volgende hoekschop van Oranje komt eraan. Dat is dus, als we goed geteld hebben, de tiende. Tegen 4 voor de delen. Maar we hebben er ook al aan toegevoegd dat dat dus allemaal niet zoveel zegt. De officiële speeltijd zit erop. De extra tijd loont. De hoekschop komt. Snijder. Wie met zo'n hand tegen de bal. Het zijn er twee. Maar ze lopen eigenlijk elkaar een beetje in de weg. Ik uh, meende daar toch van Persi en uh, Heitinga te ontwaren. Waarbij denk ik Heitinga degene is die uiteindelijk uh, kopt. Daarbij nog ten val komt ook. En er dus wel weer dichtbij was. Maar dat is allemaal niet genoeg. Het is een soort kluwen van spelers. Waarbij in ieder geval die twee van Oranje erbij betrokken waren. En de volgende kans... Gaat er voorbij. Hens of geen hands. Is het uh, moment van zo even waar nu de herhaling van komt. Ja, Jacobsen krijgt de bal op zijn arm. Heeft de armen wijd. En dan kan je als scheidsrechter ook zeggen. Dan kan je dat beter niet doen. En loop je de kans dat hij tegen je hand gaat. En leg ik hem op de stip. Ik denk dat hij het terecht doet om het niet te doen. Maar er zijn scheidsrechters die je kent die het wel zouden doen. Dus het appel van Nederland is in ieder geval te begrijpen. Laatste seconde van het duel. Robben aan de bal. Robben met uh, dubbele bewaking weer. Even niet opgelet, niet gecoacht. Laat zich bijna van achteruit zijn rug van de bal zetten. Sneijder geeft dan een voorzet. Die wordt doorgekopt door Van Persie. En dat is nog bijna een hele grote kans. En omdat het net bolt, want daar komt de bal bovenop. Denkt aan de overkant van het stadion een deel van het de publiek dat hij erin zit. Maar daar is toch echt geen sprake van. Het is een kopbal vanaf nou, bijna de rand van het strafvolgebied. We hebben dat Van Basten een keer zien doen ik mee tegen Göteborg in de Europa Cup met AC Milan. Zo'n bal die van buiten de 16 zelfs gekopt werd. Maar deze was vergelijkbaar, maar gaat er net over. En is dit het dan voor Oranje? Is dit dan het uh, einde van deze wedstrijd die de Denen dan gaan winnen. Als de extra tijd uh, inmiddels behoorlijk gevorderd is. En de Denen balbezit hebben en nog één keer via Bentner... Komen aan de linkerkant van het veld. Mikkelsen kiespositie. kiest kiespositie. Daar is Schöne. Daar is Mikkelsen bijna. Maar de bal wordt weggetrapt door Willems. Nog één keer balbezit voor Oranjes. Corbina kijkt op zijn klok. Het zal zo ongeveer de laatste aanval worden. De laatste poging van Oranje om nog op 1-1 te komen. Waar Sneijder de bal opdrijft en meegeeft aan Kuit aan de rechterkant van het veld. Ook Vlaar nu uh, naar het front om uh, als extra stormram te komen. Maar dan moet de bal hoog komen. En Kuit geeft hem laag. De bal wordt weggewerkt door de Denen, kost niet veel moeite. Paulsen zegt tegen de scheidsrechter, zou je niet eens affluiten, maar de wedstrijd loopt nog. Nog een kans voor het Nederlands elftal, de bal voor de goal wordt weggekopt door de Denen via Jacobsen. Skomina kijkt weer op zijn klok en brengt de fluit nog niet naar de mond. Het Nederlands elftal leeft nog in die zin, als Robben nog één keer de bal heeft, komt er nog een kans. Robben, één tweetje, bal weggetrapt door Pierre. Scheidsrechter kijkt weer op zijn klok, brengt de fluit nu wel naar de mond en zegt het is voorbij. Het Nederlands elftal verliest van Denemarken omdat uh, Kroondeli na 24 minuten scoorde en aan het einde van de rit de enige bleek die dat deed. Het Nederlands elftal heeft het vooral zichzelf aangedaan. Er was voldoende op aan te merken overigens op werkelijk alle fronten. Als je puur de kansen naast elkaar zet, uh, de bal op de paal van Robben en de mogelijkheden die met name van Persie uh, daar omheen kreeg dan kan je toch eigenlijk maar tot één conclusie komen dat deze nederlaag niet nodig was geweest. Maar deze nederlaag staat wel nu in de boeken. En dat betekent dat Oranje met nog wedstrijden voor de boeg. Woensdag Duitsland en uh, zondag Portugal een, uh, mag ik voorzichtig zeggen, pittige opgave heeft. Om zich straks te melden in de kwartfinale van het toernooi. Want uh, dit valt een klein beetje tegen. En wij praten er verder over hier in de studio. Ons Groenendijkje zijn de rust, uh, er moet gewisseld worden. Er kwamen late wissels. Uh, het waren ook wel een beetje de makkelijkste wissels, mag ik dat zeggen... om juist deze mensen eruit te halen. Het waren niet hele gedurfde wissels, hè? Nee, goed. Uh, maar als je kijkt naar Afvalai... die is natuurlijk absoluut nog niet in staat om hele wedstrijden te spelen. Hè? Dus je kunt je ook afvragen, moet hij wel beginnen? Uh, dat is al één. En inderdaad, een controleur eruit, ja, dat is wel de meest logische wissel. En eh, wat er gebeurt is, je ziet het ook enigszins mentaal. Nederland start heel sterk, de tweede helft. Vijf, uh, zes uh, goede aanvallen binnen een minuut of acht, negen. Daarna zie je toch ook een soort van uh, verdwijnen van geloof, mag ik het zo zeggen. Hebben we dat ook gezien met Nels Elftal? Ja, want je creëert natuurlijk. Hè, en dat was ook waar we het over hadden in de rust. En moet je dat dan gelijk doen of moet je wachten? Nou, de eerste drie, vier, vijf kansen in een paar minuten tijd. Er waren er weer drie voor van Persie. En je kunt je inderdaad achteraf afvragen. Hè, Huntelaar, had hij er wel één of twee binnen geschoten. Dat is vaak dan uh, ja, wat je nooit zal weten. Nou ja, Toen kwam de Hunterlader dan in. In de 74 minuut Duikt hij op voor de keeper. Strandt hij ook in de rebound. Geen kans. Dat wippertje wat hij in zijn gedachten had, kwam ook helemaal niks van terecht. Deed nee. ook een beetje over Percy denken. hij zat te dicht op de keeper. Uh, want uh, als je dat moment heel goed bekijkt, dan, uh, dan kon hij er niet echt in. Uh, hij moest hem echt stiften. Dus dat was op zich wel een goede keuze. Als we kijken naar het moment dat Van Marbeck wilde wisselen. In de 66 minuut staan van de vaart. En Huntelaar klaar. Maar dan duurt het vijf, zes minuten voordat ze erin mogen. Een raar moment van vacuüm op dat veld. Ja, wat gek is, is uh, kijk, elke trainer die wacht... Hè, als er een corner uh, valt voor de tegenpartij... dan ga je niet wisselen hè, vanwege die defensieve afspraken. Maar... Je wil heel graag wisselen, die spelers zien dat ook. En dan missen ze net even dat, dat, dat slimme om dan een overtreding te maken. En dan kun je wisselen. En nu deed hij het heel ongeduldig uh, alsnog bij een corner. Bij een corner. Ja, en dat is vaak vragen nog om problemen. Die kwamen er dan gelukkig op dat moment niet. Geloof en hoop uh, speelden al enigszins een rol. Er zullen nu allerlei mensen gaan zeggen dat het in 88 ook zo begon. Daar zijn we goed in. Maar we hebben niet zo heel veel positivisme op dit moment om naar de volgende wedstrijd uit te kijken. Nee, het, uh, het hele verhaal, de aanloop naar het toernooi. Het is allemaal heel moeizaam. En ja, je ziet ook uh, ja, de echte grote mensen die het moeten doen. Die zie je ook uh, behouden een snijder dan die ik wel heel aardig vond spelen hoor. Want die zet er wel drie alleen voor de keeper. Maar met name van Persie is toch een grote teleurstelling. En ja goed, uh, dat hele verhaal dat, dat zie ik niet uh, zoals in 88. Ik denk dat het daar uh, te moeizaam voor is allemaal. Maar het is niet ver om het alleen maar van Persie te houden neem ik aan. Want in de slotfase zie je ook totaal geen druk meer van Oranje. Wat eigenlijk misschien wel het meest verbazingwekkende is in die slotfase. Als je weet dat je 1-0 achter staat, Dat je niet massaal collectief die druk blijft opvoeren. Dat klopt. En, en ook, de, ook de invallers. Hè, als je kijkt naar Van der Vaart die veel balverlies had. Veel foute pases. Maar ook uh, Kuit met een paar moeizame voorzetten. Uh, en als je dan toch praat over de voorzetten vandaag. Ja, het is onvoorstelbaar wat een matig niveau dat was. En, en robben. Ja, vanaf die rechterkant iedere keer hetzelfde, naar binnen dribbelen en schieten. Ja, dat hebben we nu wel gezien. En dan heb je ook aan een spits als Hunter niks want die voorzet komt nooit. De historie leert dat als je aan een team weinig verandert... dat het meestal bij het volgende grote toernooi niet zo goed gaat. Hè? Nederland heeft daar zelf twee lessen van, van 74 naar 76, en van 88 naar 90. Een coach denkt altijd, maar dat was een andere situatie, op ja. de een of andere manier. Ja, dat klopt. Nee, maar dat, dat, dat, dat, dat, dat is ook zo. Hè. Er is heel veel over gezegd. Die echte honger. Eh, is dat er nog bij dit team? Men zegt van wel. Maar je ziet toch aan kleine dingen eh, dat er wat ontbreekt. Ja, en, eh, bijvoorbeeld ook een Van der Wiel aan die rechterkant. is nog een jonge speler. Veel topclubs. Hè, maar als je die vandaag ook ziet spelen. Ja, en die vergelijkt hem bijvoorbeeld met zo'n Philip Laam of een Mike Con. Eh, dat zijn spelers. Ja, dat is toch wel een verschil hoor. Als je dan in die slotfase Bart Stigler uh, hoort zeggen vanuit Gakov... Nederland is net niet goed genoeg. Is dat de conclusie? Ze zijn net niet goed genoeg. Niet alleen voor deze wedstrijd, maar ook voor dit toernooi. Of mag je dat nog niet zeggen na deze wedstrijd? Ja, dat kun je wel stellen, want uh, we hebben allemaal gezien uh, dat het, dat het uh, wat speels is voorin. Uh, dat we heel veel kansen nodig hebben om een goal te maken. Ja, het is uh, dat woord net niet, uh, die twee woorden net niet, die zijn vanavond uh, heel vaak gevallen. En terecht, hè, want als je zoveel kansen krijgt, uh, want laten we niet vergeten, we hebben er genoeg gehad. En je, je kan er niet uit scoren, ja, dan heb je wel een probleem. En dat werkt natuurlijk wel door in zo'n toernooi. Je zit ook altijd minder gezellig aan tafel zeg maar. na nou, zo'n wedstrijd. Denk je dat het onrustig wordt? Of denk je dat de groep wel zo gesloten is dat, dat, dat wat dat betreft geen probleem Want de hele discussie buiten die groep die laait weer op nu. Hè? Ja, maar ze, ze maken natuurlijk al, uh, al de hele tijd een uh, geïrriteerde indruk. Uh, en, en nu uh, zal dat alleen maar erger worden. Hè? Want uh, de kritiek zal niet mals zijn... Uh, al dan niet terecht, hè? want je kan je ook afvragen... is er echt zo slecht gespeeld als je twaalf kansen creëert? Maar het resultaat is, is slecht en, en ja, dat gaat doorwerken. En men zal weer ook uh, de pers als, als de vijand zien. Ja, maar goed, de conclusie is dat je met 1-0 verliest van een, een matige ploeg. Het is niet anders, Fons. Uh, we zijn allemaal toch ook een beetje mineur. Want ondanks dat we zo objectief zijn en zo analyserend... hopen wij ook natuurlijk op een echt NL-zelfdal. Uh, dank voor dit moment. Uh, je blijft hier, want... Uh, ik doe nog even een klein spelletje Duitsland, Portugal. Die zullen allebei met genoegen deze uitslag waarnemen. Wat denk, wat denk je dat dat wordt? Nou ja, goed. Uh, als je een beetje... Ja, de, de kansen van Nederland, hè, wil, dan moet je hopen op een gelijk spelletje, want dan doen we nog mee. Nou, laten we dan daar maar op hopen. Dat verslag wordt er gedaan straks uh, door Filip Koken na acht uur. Als dan ook twee andere presentatoren aanschuiven: De Bora en Robert. Robert Meijer De Radio 1, Sportzomer en het TK Voetbal. Zometeen op kwart voor negen, Duitsland-Portugal. Morgen om 6 uur in groep C, Spanje, Italië. Gevolgd door Ierland-Kroatië om kwart voor negen. Luister de Radio 1-sportshow en mis niks van het WK Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via Mens en Relatie. Mannen die de lat hoog leggen, gaan naar mens- en relatie.nl.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 5 tot en met 8 juli. Kijk op deeltvanoverijssel.nl Holland Festival met Tabula Rasa van Arvo Pert. Concerto Grosso nummer 1 van Schnietke en een wereldpremiere van de Estlandse componist Toivo Toelef. Uitgevoerd door de Radio Kamerfilharmonie op 14 juni in Muziekgebouw aan het IJ. Kaarten via Hollandfestival.nl Lees nu de nieuwe avonturen van de buurvrouw From Hell. Meer phoenix vrouwen van Naima El -Bizas. Meer phoenix vrouwen nu ook in uw Libris-boekhandel. Dit is Radio 1.